12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Agenten verdacht van betrokkenheid bij plundering in Nigeria. Brand- en steekpartij in kraakpand Amsterdam en grote belangstelling voor Concert Prince. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, maar ook kans op zon. Lokaal komt er een bui voor. In de loop van de dag meer buien, heel misschien met onweer. Door het wordt lokaal 18 tot 23 graden. De wind waait uit zuid, zuidwest tot west en is matig aan zee vrij krachtig. Morgen is het wisselend bewolkt met maar een enkele bui en ook af en toe zon. Dinsdag meer regen en koeler. De brand op het vliegveld van Nairobi is mogelijk aangestoken. Afgelopen woensdag was het vliegveld uren afgesloten... en dat zorgde voor veel overlast bij reizigers. KLM vloog vanuit Amsterdam twee dagen niet op Nairobi vanwege de brand. Consument Koort-Linda, ja Koort, waarom denken ze nu aan brandstichting? In de kringen van de Kenia's zijn ook buitenlandse detectives. de FBI is hier gearriveerd. In die kringen wordt nu onderzocht of er inderdaad sprake is van brandstichtingen. En daar zijn aanwijzingen voor. Een heel klein brandje verspreidde zich op woensdag razendsnel. En er zijn aanwijzingen dat dit kwam omdat het een heel brandbare stof was die zich over het plafond verspreidde van de immigratieafdeling naar de aankomsthal.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 om bewijzen van die smokkelpraktijken... waar dus Keniaanse ambtenaren bij betrokken zouden zijn... om die bewijzen te vernietigen. Ja, dan een uh, ander verhaal rond die brand. Er zijn plunderingen geweest. Uh, is daar al iets meer duidelijk over geworden? Nou, gisteren stonden de Keniaanse kranten vol met keiharde bewijzen... want het is opgenomen door videocamera's... van politieagenten en migratieambtenaren... Uh, die toen de brand uitbrak begonnen te plunderen... terwijl de brand om zich heen uh, greep...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 Het stelt Kenia allemaal natuurlijk in een uiterst slecht daglicht uh, licht op dit moment... Uh, dat er dit soort criminele activiteiten zich kunnen afspelen op uh, een van de grootste luchthavens van Afrika. Ja, want hoe, hoe is de situatie daar nu? We zagen van de week nog lange wachtrijen. De meeste vluchten die, uh, die kunnen weer uh, aankomen en vertrekken. Uh, passagiers op binnenlandse vluchten die komen aan in de goederensectie... Uh, en van, van de luchthaven en internationale passagiers... Uh, die vertrekken van de binnenlandse uh, terminal. Het kost dan een collega van me 24 uur geleden... om drie uur om de airport, om de luchthaven binnen te komen. Dus er is nog heel veel ongemak en vertraging. Maar Nairobi, de kenia Nairobi is wel weer bereikbaar... voor de buitenwereld. En dat is al een hele opluchting. Dankjewel je wel,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 gas wordt ook, als het echt eh, traangas is, dat wordt ook wel door de politie gebruikt... om bijvoorbeeld bij ordeverstoringen, ja, noem maar op. Nou, als het echt geëngst is, dan kan je dat spul niet gebruiken. Nadat het pand van Crazy Horse in Hardenberg was gelucht, werd het na een uur weer opengesteld. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Een grote brand heeft vanochtend gewoed in een appartementencomplex in het centrum van Amsterdam. En inmiddels is de brand onder controle en is het nablussen begonnen... Uh, Ellie Lust van de politie Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, opmerkelijk is dat er naast de brand ook een steekpartij was hè, bij het appartementencomplex. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Rond half negen krijgen we een melding binnen dat er een steekincident heeft plaatsgevonden... waarbij een man gewond is geraakt. Mijn collega's gaan daar natuurlijk onmiddellijk naartoe. Treffen inderdaad ook die gewonde man aan. Maar zien dan zo'n 150 meter verderop grote zwarte rookwolken uit een pand komen. Ja, en dan komt eigenlijk het tweede deel van het verhaal. Ja, want was dus, heeft die brand iets te maken met de steekpartij? Nou, in zoverre dat uh, de collega's natuurlijk onmiddellijk naar het pand toe gaan... ook naar binnen gaan om de mensen in dat pand te waarschuwen... dat er op dat moment een brand woedt, Terwijl ze daarmee bezig zijn en de mensen naar buiten brengen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 Het slachtoffer is in zijn rug gestoken. Uh, hij is uiteraard met, uh, met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Ik heb nu nog geen beeld van hoe het verder met hem gaat. Maar hij was wel aanspreekbaar op het moment dat, die, uh, dat de collega's bij hem waren. Ja. En dat appartementencomplex, dat, dat was een gekraakt pand. Uh, was het een groot pand?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 Nou, dat pand dat is op dit moment niet een plek waar je wilt zijn. Of je dat nou gekraakt hebt of niet...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 De ambulance die gisteravond bij muziekfestival Dutch Valley... in Spaarnwouden werd gestolen, is vanochtend teruggevonden. Het voertuig, een quad, stond op een golfbaan in Velsen-Zuid, zegt de politie. Maar mogelijk is het baldadigheid van, uh, van festivalgangers. Um, maar uh, ik kan me niet voorstellen dat het echt een doelbewuste actie uh, was. Dutch Valley is verder volgens onze organisatie zonder problemen verlopen. Het was de derde keer dat het festival werd georganiseerd. Sport. De tweede dag van de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou zou de dag moeten worden van tienkamper Eelco Sint Nicolaas. Contact met verslaggever Leon Haan. Sint Nicolaas heeft inmiddels weer twee onderdelen achter de rug. Hoe gaat het nu met hem? Ja, het gaat wat minder uh, goed dan gedacht, dan gehoopt, uh, beter gezegd. Sint Nicolaas begon vanochtend met de horde. Hon de 10 meter hoorde in dit geval 14-18. Dat is een redelijke prestatie. Hij toucheerde een paar keer de hoorde raakte daardoor wat uit balans. En nou, gelukkig voor hem kon hij die race nog uh, gunstig uh, volbrengen. Maar hij raakte een klein beetje achter ten opzichte van zijn eigen beste tijd... En ook een klein beetje ten opzichte van de concurrentie. Hij zakte van de vijfde naar de zesde plaats. En daarna het zevende onderdeel, diskuswerpen. Dat is een onderdeel dat er niet ligt. Hij kwam tot een afstand van 39,21 meter. En toen zakte hij van de zesde naar de tiende plaats. Hij heeft nu 372 punten achterstand ten opzichte van de leider. Ashton Eaton, de Amerikaan, de Olympisch kampioen. Die is eigenlijk ook eenvoudigweg niet te kloppen. Maar de Duitsers, op plaatsen 2 en 3, die hebben 200 punten voorsprong op Sint-Nicolaas. Wat betekent dat? Nou, dan moet hij nu op zijn specialiteit, het polstok hoogspringen, dat is momenteel aan de gang, moet hij heel veel punten goed maken. Dan kan hij weer flink klimmen in het klassement, dat zal hij sowieso uh, wel gaan doen. En dan wordt het nog heel erg spannend voor wat betreft de onderdelen 9 en 10, het speerwerpen en de afsluitende 1500 meter. Dus een hele kleine kans op een medaille. Nou, de, de, de atleten zitten zo dicht bij elkaar... dat heel veel afhangt van dit achtste onderdeel, het polstokhoog Daarop moet hij punten winnen. En dan is het dus afhankelijk van wat de concurrentie doet. Wint hij voldoende punten ten opzichte van de concurrentie... dan klimt hij natuurlijk flink in het klassement. En dan kan, het toch nog wel, kan hij toch nog wel in de buurt komen voor die bronzen medaille. Ja, dan, dan even naar de loopnummers. Daar zijn ook nog Nederlanders in actie gekomen, ja, vanochtend begon Gregory Sedok op de 110 meter horde. Hij liep 13.50 en daarmee plaatste hij zich op basis van die tijd voor de halve finale. Dat is een goed resultaat voor Sedok, inmiddels 31 jaar. En op de 1500 meter was er een debutante namens Nederland. De 21-jarige Maureen Koster liep heel moedig, heel sterk. 4.08.99 en ook zij plaatste zich voor die halve finale op basis van tijd. Dankjewel Leon. In de Eredivisie veroverde PSV gisteren de koppositie door een 5-0 overwinning op NEC. Hoofdrol was weggelegd voor Zakaria Bakali. De 17-jarige Belg was goed voor drie treffers... en is daarmee de jongste speler ooit in het-trick in de Eredivisie. Inmiddels is hij de lieveling van het Eindhovense publiek en van trainer Filip Cocu. Ja, zeker. hele goede wedstrijd. Uh, creatief, maar ook in het belang van het elftal spelen. Vanuit zijn taak, defensief verantwoordelijk... Een complete wedstrijd voor uh, zo'n zo jonge jongen, dus uh, complimenten. Ja, hij is nog, uh, nog jong en onbevangen. Ben je eigenlijk bezig met hoe, hoe dat zo te houden? Ja, maar hij heeft zijn specifieke kwaliteiten die zal hij altijd blijven houden. En hij heeft, uh, de afgelopen periode heeft hij grote stappen ge, gezet. En, ja, dan dan wordt hij, beloont hij zichzelf in het elftal uh, met de goals uh, die hij tot nu toe heeft gemaakt en assistie heeft gegeven. Dus dat is uh, uitstekend. In Rotterdam begint om half 1 de wedstrijd Feyenoord FC Twente. De Rotterdammers verloren vorige week van Pek Zwolle... en Twente speelde thuis gelijk tegen RKC Waalwijk. Ronald van der Geer is in de Kuip. Ronald, verrassing in de opstellingen? Jazeker, Del Jamma doet niet mee. Is geblesseerd, heeft een scheurtje in het bovenbeen, in die spier daar. Heeft ook inmiddels de Interland Nederland-Portugal afgezegd... en Jordi van Delen is zijn vervanger. In een helftal waar Koeman nog wel wat meer veranderingen heeft aangebracht... na de nederlaag tegen Pek Zwolle. Zo moeten Goossens en Former. En uh, Nederland weer vanaf de bank toekijken. Speelt ze Bruno Martens in die linksback. Is Matthijssen terug. Is Cissé een basisspeler. En ook Tony Filena. Dus wat dat betreft genoeg wijzigingen. En ook bij Twente dat uh, na de 0-0 tegen RKC ook wat aangeslagen wild is. Ook daar de nodige wijzigingen. Daar uh, nieuw in het elftal. Ebicilio, Egan. En terug van de blessure Tadic. En dat gaat uh, ten koste van Jansen, Tanda en John. Nog een keer de hoofdpunten. De brand op het vliegveld van Nairobi is mogelijk aangestoken. In het centrum van Amsterdam heeft een grote brand gewoed in een gekraakt appartementencomplex. En ook is er iemand neergestoken. En De kaartjes voor een van de concerten van Prince vanavond in Amsterdam gaan op internet zeker vier keer over de kop. Tot zover het uitgebreide nos zometeen zo meteen op Radio 1. Govert van Brakel met de perstribune.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 Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. We kijken terug op de afgelopen Media en Sportweek. En kijken natuurlijk vooruit naar wat komen gaat. Dit uur Karl Huibrechts, in Vlaanderen jarenlang presentator, sportcommentator. Met hem eh, kijk ik onder andere naar de verschillen tussen het Belgische en Nederlandse medialandschap. als het gaat om voetbal, andere sporten. We spreken ook over zijn politieke ambities. Na ene, autodate Rob Druppers, onder andere Nederlands kampioen op de 800 meter in de jaren 80. En met hem uh, gaat het onder andere over de WK Atletiek nu aan de gang in Moskou. Als u vragen hebt aan onze gasten de Twitter kan natuurlijk altijd: hashtag Perstribune. Ook uh, tune toppers, uh, nog even deze zomer. En tv-deskundige Ron van Gouwen. In de geschiedenis duikt hij uh, in zijn rubriek Cassie kijken, terugkijken. Vooral en waarover gaat het om. Ja, de zomerhit van dit jaar is, net als vorig jaar, de quiz de slimste mens. En uh, ja, Filip Frederiks laat erin zien dat het vak van Quizmaster toch echt een vak is. Daarom straks alles over quizmasters in Cassie terugkijken. En onze vliegende kip Zul van der Wart, is uh, natuurlijk uh, op pad. Drukke omgeving. Waar ben je, Zul? Nou, Zul die staat hier naast mij. Jullie spreken met Peter Houtman. Ik zei uh, live <laughs> in het stadion eventjes met jullie uh, te kletsen. Want dat is altijd gezellig. Want we gaan uh, samen met je collega uh, ja, deze wedstrijd bekijken sowieso. Maar ik heb hem vandaag als gast naast mij zitten bij jullie in de uitzending. Dus het uh, moet helemaal gezellig worden op de perstribune. Peter Houtman, dat is de speaker bij de wedstrijd Feyenoord-Twente. Oud voetballer ook. Houden u uiteraard op de hoogte van die wedstrijd die zo dadelijk om half 1 begint. Tot 2 uur, de perstribune. Max. Karl Huibrechts, goedemiddag. Peter Houtman, gescoord tegen België. Dat weet jij nog, hè? Ja, 85. De dubbele ja, de barragewedstrijd. Zeker. Ja, met het hoofd 2-0 zag er niet goed uit. U, u hoort het uh, thuis, of waar ook, onderweg. Uh, karl Huibrechts, uh, sportcommentator. De voetbalcompetitie is natuurlijk ook weer uh, begonnen in, uh, in België. Ja, vorige week, denk ik. Hè? Ongeveer ja. gelijk met ons. Ja, klopt. Ja. Uh, ja. En, en wie, wie is de kans hebben daar? Ik, uh, ik zou het niet weten, want ik volg het eigenlijk veel minder van dichtbij... dan, uh, dan ik mijn hele leven heb gedaan. Wat is er met je gebeurd? Ja. Um... Ik zou bijna vragen, wat is er misgegaan? <laughs> ja, ja het, het is een combinatie van dingen. Uh, een paar onverkwikkelijke zaken die tussen mij en de openbare omroep... Uh, de VRT zijn gebeurd. En dan ja, toch, toch een beetje... Als, als het niet meer moet, uh, die sport van dichtbij volgen... en ook niet meer kan... En je doet het dan een tijdje zonder. Aan de ene kant omdat je niet moet. En aan de andere kant omdat je ook een klein beetje als struisvogel politiek Als ik het niet zo, zo van dichtbij volg, doet het ook niet zo'n pijn. Maar dan stel je vast dat het leven best leefbaar is zonder sport. Of zonder fanatiek alles te volgen. Ja. Dus ik heb uh, vanmorgen... Ik heb gisteravond geen beeld gezien van de wedstrijden die gespeeld zijn. Ik heb met mevrouw een uh, hele mooie film gekeken op de betaalzender, Traffic. En ik heb vanmorgen dan, uh, toen ik wakker werd, voor ik naar hier vertrok. op teletext een beetje de uitslagen gekeken. gezien dat er vooral gelijk gespeeld is door mm. clubjes als Cercle en, en Mechelen. Um, maar um, het brandt niet meer van binnen. Nee? Nee. Is er geen terugkeer ook, denk je? Nee. Nee, ik, heb, ik ben uh, 62 nu. En um, ik, ik heb. Uh, Vier kinderen, maar waarvan twee hele jongen. Eentje van zes, eentje van twee. En mijn vrouw is erg actief in de media. Die start volgende week in België. Maar dat zal ook wel in Nederland komen, denk ik. Libelle TV op. Ja, dus een echte vrouwenzender. Ja, ja. um, die is dus heel druk dan mij. En ik schrijf wat thuis. Ik werk nog af en toe een beetje voor televisie. Um, ik maak wat columns. En ik zorg voor de kinderen. Ja. En dat is... Dat is, dat is een heel nieuw leven geweldig, eigenlijk. Hè. Zo, geweldig. Zo ja, eerlijk gezegd. Ja. Ja. En je zit in de politiek. Daar wil ik dadelijk ook nog wel wat uh, van je over horen. Maar uh, ik, ik dacht, uh, ja, België, Vlaanderen... Want je bent een Vlaming, puur sang. Is natuurlijk toch ook een, een, een wielerland. Ja. Heb je de Tour ook niet gezien dan? Ik heb uh, van de hele Tour... Uh, live twee keer een kwartier gezien... Uh, toen men verwachtte dat er een hm. massaspurt zou komen... en toen ik hoorde op de radio dat het peloton ook nog uh, bij elkaar zit... en dat de Omega Pharma, Omega Pharma Quickstep-ploeg Kevin uh, Dish... Uh, naar een goede positie ja. probeerde te leiden. Dus dat vind ik nog wel spannend. Maar voor de rest? Nee. nee. Of Froome of nu wint, of Contador... maakt mij echt niet uit. Nee. Heb je misschien een overdosis gehad in het verleden? Dat zou kunnen. Ja, maar ik zie ook nog uh, heel veel vrienden van mij... dus die niet in de media actief waren, maar wel sportliefhebbers... want de meeste van mijn vrienden zijn sportliefhebbers... maar die alles zien, zoals bijvoorbeeld die voorronde wedstrijden... tussen, uh, tussen Club Brugge en, en die Poolse ploeg waarvan ik oh nu ja. uh, de naam even kwijt ben. En die, die, die gaan dat dan live op. En dan denk ik, jongens, dit is voorronde ja. van, uh, van wat is het? de Euroleague... Dat is, straks ja, het is begint gekter ba geworden. Ja. Ja, ja. Straks begint pas Barcelona en, en, en Bayern en, en dan is het voetbal Maar heb je zo waardig een PSV ook niet... Uh... Nee, nee. nee Heb ik niet gezien, maar wel wel uh, die goal van uh, Bakali. Ja, want ik oh. ba hij heeft er gisteren oh, oh. drie gemaakt hè ja, gisteren PSV. drie hoorde, hoorde ja. ik net hier ja ja, ja, ja ja, dat is wel een Belgisch talent, hè. Ja, dat is een, dat is een Marokkaans talent, ja. hè. Het is dus uh, de vraag uit, waar hij voor uit, gaat, ja, gaat kiezen, waar, natuurlijk. waar hij voor gaat kiezen en... Um, Um, ja, die is dus geboren en getogen in Luik. Ja. Um, en is, ja, dan zie je toch weer de handigheid van, van, de, van de Nederlandse clubs. Hè? Dat, dat ja, Belgische, Belgische of semi-Belgische talent, dat spoor is dan toch. Ja. Dus Bakali moet toch bij Club Brugge of bij Anderlecht of ja. bij Genk of weet ik wat spelen. Ja. Nee, dus. Hij kan, hij, hij kan dus kiezen uit hij is opgeroepen voor de Belgische uh, voetbalselectie. Uh, Nederland wil hem wel graag inlijven. Marokko zegt, doe met ons mee. Wat een lastige keuze voor zo'n jongen. Ja, maar maar hij gaat ik ja, dat denk ik wel. Maar hij, hij heeft toch, toch ook al gezegd van als ik mijn hart volg dan, en dan is het Marokko. En ik vind, dat heb ik geleerd, uh, toch in dit leven. Uh, je, je moet vooral je hart volgen. Hmm. Als jij moest kiezen, dan is het leven het, ja. het mooiste, het spannendste. Als jij moest kiezen voor Vlaanderen of België? Absoluut, Vlaanderen. Ja, absoluut. Wat? Ik heb me nooit Belg gevoeld. Het, België is ook niet zoals Nederland een, een natie. België is een staat, een samengestelde ja. staat. Ergens ontstaan in 1830, toen de grote mogendheden een, een, een, een speelterreintje wilden... Een, buffer, een bufferstaartje tussen hen in. en ze hebben een aantal stukjes... bij elkaar gekleefd die eigenlijk niet bij elkaar horen. En men heeft op allerlei manieren geprobeerd dat samen te houden. Maar die lijm uh, houdt nee. geen twintig ja. jaar meer, denk ik. Nee, nou, Daar wil ik straks ook nog wel wat meer van, uh, uh, van je over horen. We moeten toch even terug uh, naar jouw carrière. We hebben een uh, audio collage gemaakt van Oei. wat je zo al gedaan uh, hebt... En dan uh, lichten we vooral uit de Nederlandse showmaster Carl Huibrechts. In anderhalve minuut. Dames en heren, dit is de 239e aflevering van TV3. Het is de laatste en we zijn ook twee minuten te laat begonnen. TV3 is in de loop van het afgelopen jaar, zal ik maar zeggen, een heel bijzonder programma geworden. En we hebben u laten kennismaken met hele bijzondere toestanden en heel bijzondere mensen. Goedenavond, beste Nederlanders in binnen- en buitenland. Dit is Costa Hollanda, het nieuwe vakantieprogramma van de Vara. Het is maandagavond, 20 november 1989, 6 minuten voor half 9. En Nederland wacht met Telebingo-kaarten in de hand op de dingen die komen gaan. Dit is Telebingo en hier is uw presentator. Ontvangt u hem op zijn Hollands, Karel Huibrecht. Hey! Dankjewel, dames en heren. Wat een deugdoend applaus en ik heb nog niet eens gescoord. Goedenavond, dames en heren in de huiskamer, dames en heren in studio Plantage. Hartelijk welkom. Dit wordt de eerste aflevering van Curieus Curieus. Een beetje een raar praatprogramma, want het vragen stellen gebeurt niet door de gastheer, maar dat wordt aan de gasten zelf overgelaten. Goedenavond, dames en heren. Eerste uitzending van... De waterspiegel dus van op de VOC de Amsterdam. Gebouwd in 1750, nou gebouwd iets later. Baby, you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. Shit on your face, your big disgrace. Kicking your papers all over the place. We win. We... Je lacht er nog wel om, hè? Als je, je, ho je hoort jou zingen nu. Je was ineens van uh, serieuze sportcommentator, verslaggever in België, ja. showmaster in Nederland. Ja, maar dat, dat showmastership was eigenlijk al een beetje begonnen in, uh, in België, hoor. Want uh, uh, je wordt via uh, het ankermanship uh, van. van uh, uh, sportweekend, word je bekend en, en dan ook een beetje populair in België dat was eind jaren 70, begin jaren 80 en dan word je voor alles gevraagd, dat zou nu precies hetzelfde zijn en uh, ik werd gevraagd om mee te spelen in films en vooral, ik werd gevraagd om de Night of the Proms te presenteren, een toen nieuw en heel ambitieus project van twee jonge studenten die dus klassieke muziek en pop en rockmuziek wilden combineren in één concert en dat is een, uh, een fantastische onderneming geworden en dat zingen, dat was... Onder de... Ik heb, ik heb ja. jarenlang het openingsnummer van The Night of the Proms gedaan. Wat leuk. Ja maar ja, toch... Het avontuur in Nederland is mislukt, hè, uiteindelijk. Dan word je weer afgerekend op kijkcijfers. Oh, nee, dat vind ik niet. Nee. Nee, nee Ik dacht, nee. je bij de KRO de opvolger van Henny Huisman had moeten worden? En Mies Bouwman. Ja, nee, dat, dat al... denk ik niet, nee? Nee, Want daar dat, dat, dat was ik ook niet echt voor in de wieg gelegd. Nee. Nee. Nee, nee dat, dat echte pure showmanship, nee, dat... dat uh, daarvoor was ik ten opzichte van het showmanship te veel misvormd... door inmiddels bijna twintig jaar uh, verslaggeving... Bij de, bij de Belgische openbare omroep... waar toch hele strenge normen golden qua Nederlands... qua, qua ja, gedrag, qua serieusheid, ernst. Ja. Nee, dat, die, dat, zat, dat wrong een beetje. Is die Belgische sportjournalistiek ook veel serieuzer... dan de Nederlandse, denk je? Dat denk ik niet, Nee? Nee. nee. Nee, nee, want helemaal. hier heeft hij heel veel het trekken van uh, amusement. Er zit altijd een amusementspijler onder. Bij de verslaggever ook. Die, die informeert en die, die moet ook amuseren. Zeker op de radio, want je moet de mensen erbij houden. Ja, maar... De meest legendarische voetbalcommentator... Denk ik in, in, in België en Nederland ooit... Is toch Riek de Sadeleer? Ja. Of dat is zonder twijfel ook de meest bekende bij jullie? De meest nou ja, hij werd, hij werd heel bekend toen hij uh, van die in mijn ogen toch wat wonderlijke dingen ging doen... van goor, ja, waar ja. geen eind aan kwam. Toen dacht je kan ook gewoon zeggen... wat een prachtig doelpunt. Ja, maar om, om u maar, maar te zeggen dat Riek de Zadelij de eerste was... Ja. die, die zo'n beetje dat entertainment uh, gehalte ja. in het voetbalcommentaar opkrikt. We hebben maar hier ja, op de radio ja, ook... Theo Komen gehad natuurlijk. Hè? Dat was ook een... Ja, ja maar dat, dat, was ja. dat was de radio. Dat ja. was de radio. Dat was nog iets heel anders. En... Maar jullie Jan Wouters was in dat opzicht... natuurlijk veel saaier, maar wel ontzettend degelijk... en, en zeer betrouwbaar. Ja, maar Jan was ook... Uh... Voor hem was de dichting ook zeer belangrijk. Hoor. Hij kon op de radio dingen vertellen die in werkelijkheid niet zo, zo waren. Ik bedoel, hij zou nooit de uitslag of de voorsprong van een renner... Of de uitslag mm. van een wedstrijd of de voorsprong van een renner... Euh, fout gemeld hebben. Maar wel als, als er ergens op een kolletje derde categorie... een ontsnappingetje was van een... Van een derde categorie renner, dan kon Jan Wouters ja, ja, ja. Met, zijn, met, zijn, uh, met zijn lyrische omschrijvingen uh, je aan het toestel kleven, ja. Als, alsof de Tour de France op dat moment werd beslist. Ja. En, en Jan was. Ja, Jan Had een was een prachtige zinsopbouw ook. Hij was een o, dichter. zeer begaafd. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Karel, wat is jouw nieuws van deze week? Ik heb geen. Het is wat, wat wij. Ik weet niet of het in Nederland uh, een uh, gebruikt woord is, maar komkommertijd. Ja, gebruiken we hier zeer. Ja, ja. En het is volop komkommertijd hoor. Want uh, de ja. wolf, een dode wolf wordt ontleed... En er ligt ja. een terug op tessel En uh, ja. de gay pride. Die en... dode wolf is ook bij ons ja. overgenomen. <laughs> oh, ja. Want hij zou ook wel eens door, door Vlaanderen hebben kunnen lopen. Ja. Straks wil ik uh, meer van je horen. Nu een paar zaken die spelen in het media nieuws. De perstribune. Om te beginnen, ja, of het kom -komen nieuws is of niet. Een voetbalanalyst René van der Gijp zorgde voor opschudding... in Voetbal International reageerde die op de actie van de KNVB... om homoseksuele voetballers uit de kast te laten komen... in het betaalde voetbal. Van der Gijp zei dat hij zich niet kan voorstellen... dat er veel homo's zijn in het betaalde voetbal. Die, ik citeer, worden gewoon kapper. Kreeg hij veel kritiek uh, om zijn oren over die uitspraak. In de vrijdagaflevering van Voetbal International... Uh, schoven ex-profvoetballers John de Bever en Arnold Smit aan bij de homo... om uh, even in discussie te gaan met René van der Gijp. Of ze homo zijn of geen... Wat interesseert mij nou of Missy Molly zegt dat hij homo is? Dan nou, voetbalt hij echt niet slecht. Dan wordt hij misschien nog wel beter. Maar die voetbalt tot de dertigste... En dan gaan ze, ja, krijgen ze een vriendin of een vriend en ze gaan lekker door. Het verkeerd was, dat ik was alleen pist dat hij zegt, nou, uh, uh, homos kennen die voetballen. Nou, ik denk nou, dat ik goed kan voetballen, dus ik daag hem uit de volgende dag van één tegen één met twee goldjes, dat is de grap. Het is een gevoelig punt in Nederland, maar laten we het wel een beetje luchtig over doen. Want inderdaad, als wij een kapper zien, over het algemeen zijn ze allemaal wat vrouwelijker en knippen ze. Ik ben geen kapper. Karl Huibrechts, is dit een discussie die in België ook wel uh, af en toe opleidt? Homo's in het betaald voetbal en mogen ze uit de kast komen, kan het? Heel af en toe wordt er eens gesuggereerd ja. dat. Ik herinner mij dat de eerste die, um, die in dat verband genoemd werd... was uh, Paul Courant. Um, een jongen uit, uh, uit de Kempen die onder meer nog bij uh, Club Brugge, het grote Club Brugge heeft gespeeld. En daarna een zeer waardevolle clubleider en manager is geworden. Maar... Um, ja, Paul Courant heeft een pracht van een vrouw en prachtige ja. kinderen. Dat sluit ook niks uit natuurlijk. Nee. Maar af en toe duikt dat sowieso op. Hè? Uit, ja, er is, de, de, is de, de, de Nederlandse verdediger van, uh, van uh, Anderlecht is, uh, is ook in dat verband genoemd. Ja. Maar... Deze week uh, was er meer over de homo's te doen. Vooraanstaande Britse acteur-presentator Stephen Fry... roept uh, op tot een boycott van de Spelen, de winterspelen in Sochi. Fry uh, is zelf uh, homoseksueel, vindt dat de Spelen daar niet gehouden mogen worden... omdat homo's bij wet worden gediscrimineerd. Schrijft hij in een open brief aan premier Cameron en het IOC... dat uh, president Poetin niet hetzelfde podium uh, moet krijgen als Adolf Hitler... met de Spelen van 36 in Berlijn. Ook Freak de Jonge is wel te porren voor een boycott... Al sinds 1978 natuurlijk. Ja. Zo vertelde hij bij Knevel en Van der Brink. Waarom gaan we sinds jaar en dag, dus sinds 1936... altijd naar foute regimes? Waarom moeten we elke keer... Ja, we begrijpen wel waarom. Omdat die bommen natuurlijk corrupt zijn... en omdat allerlei mensen geld in hun zak steken... waardoor het daarheen ja. gaat. Uh, het zijn nu echt de, de sporters zelf... die het slachtoffer kunnen worden van de wetgeving. Je moet doorpakken. Je moet wel beginnen met enige druk te zetten... want anders ja, loopt het wederom met een maar... sis eraf. Morgen begint een nieuwe editie van TV Lab. De week uh, waarbij op Nederland 3 allerlei nieuwe televisieprogramma's worden uitgeprobeerd. De kijker bepaalt dan welk programma een hele serie verdient. Nieuw dit jaar is dat alle programma's al vooraf op internet te zien zijn. Dit jaar kunnen we onder andere bekijken hoe bokser Arnold van der Leijden de ruzies letterlijk laat uitvechten in een boksring. Maakt Giel Bele een televisieserie van zijn radio-item De Giel Mobiel. En Ali Belaat laat wensen van bejaarden in vervulling gaan. De tweeling Riek en Lien heeft hun hele leven elk dubbeltje moeten omdraaien. Ik haat het. Altijd maar over die rotzijnt in de West niks. En er ging vader naar de kaart, kwam hij weer terug. Weer niks. Ze willen zich één dag geen zorgen maken over geld. Ik wil graaien. Eén dag gewoon met Ricky de in graaien. Je weet wat graaien is. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Vorige maand werd de documentaire Zwarte Zwanen op televisie uitgezonden. Gemaakt door Kees Schimberger. Kees, goedemiddag. Over het. Kees, je ging op onderzoek uh, naar de geheimen achter de Nederlandse pensioenindustrie. En die uitzending heeft heel wat losgemaakt. Wat bijvoorbeeld, wat, he, wat waren in uh, hoofdlijn de reacties op jouw onderzoek? Uh, nou, Omroep Max en uh, onze documentaire werd afgemaakt uh, op de sociale media. Uh, heel veel tweets negatief over een schandalig programma. En uh, die gasten van Max uh, begrijpen er niks van. En Grimbergen begrijpt er niks van. Toen deden wij een onderzoekje naar de herkomst van dat soort reacties. En dat blijken allemaal mensen te zijn die in de pensioenwereld zelf werken. Het ah. is dus een documentaire over het beheer en beleggen van die duizend miljard pensioen-euro's. En uh, nou, dat was een deel van de reacties. verder uh, honderden geschrokken en uh, uh, laten we zeggen bezorgde werknemers en mm. gepensioneerden... die het hebben over hoe is dat nou toch mogelijk. Want het gaat over... Uh, Eigenlijk de strijkstok uh, van de Nederlandse pensioenwereld. Duizend miljard euro is verplicht uh, afgedragen. En het blijkt in de praktijk dat, uh, dat dat geld op een hele risicovolle manier belegd is. Erg verbonden met uh, de instabiele financiële wereld. Dat kwam bij ons uit die documentaire naar voren. Uh, en dat er uh, inderdaad dus heel veel geld her en der bij beleggers in de wereld blijft hangen. En uh, de top van de pensioenwereld in Nederland weet ervan. Maar die zegt ja. De wereld zit nou eenmaal zo in elkaar. Xander Nuijl, vicevoorzitter van de ABP, grootste pensioenfonds, zegt in die documentaire: Het is een verschrikkelijke wereld. Ja. Maar zo is het wel. Maar, maar heeft het uh, politiek uh, nog wat uh, teweeg gebracht? Uh, nou, de klassieke vragen gooft. Ach, kamervragen. Uh, nou, de dus, uh, kamervragen van uh, uh, Henk Krol. Uh, Pieter Omzicht van CDA, die zelf ook in die documentaire zit, uh, is er mee bezig. Uh, er wordt uh, zeker eind van de maand uh, wordt er verder wat mee gedaan. Uh, en uh, ja, Max, wil er zelf graag mee door. Ja. Nou, uh, Kees, morgen, morgen de herkansing voor wie je hem nog een keer wil zien of gemist heeft hè, Waar, waar is hij te zien? Ja. Uh, Weet weten waar het vervolg dan over gaat, Govert. Oh, ja, zeker. Oh, ik dacht even dat het alleen de herhaling was. Nee, me niet kwalijk. Ik maak ervan. Nee, nee, dus, dus morgen nee. is de herhaling. Ja, zeker. Ja, dat het vervolg. Van de vervolg. Het documentaire van 1 juli. Ja. Dus morgenavond om half acht ja. Nederland 2. Dat is uh, Zwarte Zwanen. En uh, Omroep Max wil eigenlijk heel graag een uh, vervolg maken. Ja. En dan zou het voor een groot deel ook moeten gaan over de rol van de vakbeweging in ja. het beheer van die duizend miljard CNV en FNV. Die zitten erbij, kijken ernaar en ja. laten het passeren. Dat zouden we als vervolg willen gaan maken. En ik zou bijvoorbeeld ook in dat vervolg aandacht willen besteden... aan de rol van pensioenfondsen oh. bij de ondergang van gezonde Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld perscombinatie, gezond Nederlands bedrijf... Ja. is onder andere met investeringen van Nederlandse pensioenfondsen naar de galamiezen geholpen. En dat soort feiten die zijn eigenlijk nog nauwelijks behandeld. En wij zouden graag in een follow-up dat willen dat gaan behandelen. Ja, zeker. Ben je er nog over of denk je... jeetje, wat ingewikkeld nou, man, nee, ik nee, haak het, af. Nou ja, weet je, het is, het is allemaal nu nog niet ingewikkeld. Maar als jij daar je stiek op loslaat... dan moeten we wel bij de les blijven... en voorzichtigjes meeschrijven, neem ik ja. aan, bij dat vervolg. Ja. Ja. ja, heb je hem gezien trouwens? Ik ga morgen kijken, Kees. Oké, okay, ga Maar ja, het is vakantietijd, jongen. <laughs> morgen, morgen. Okay. Maar geef nou even tijdstip. Uh, half acht. Half acht, Nederland, half acht, Nederland, Nederland twee. twee. Goed, Kees... Dag het. Tot de andere keer. Goeie. Ja, Karel, onderzoeksjournalistiek. Het is ja. een lastig vak, moeilijk vak. Ja, ja. Hebben ze het in België ook? Tuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. En ook van een mooi niveau? Ik denk het wel, ja. Ja, ja ik denk het wel. Sport wordt uh, veel verweten. Sportjournalistiek, dat ze weinig met die dopingzaak hebben gedaan. Hè. Er is weinig onderzoeksjournalistiek aan te pas gekomen in het verleden. Onze grote collega Mart Meets heeft daar nogal veel last van gehad. Ja, maar we hebben ja. een... Um... Een, een Belgische schrijver, maar die, die, die ook uh, voor Nederlandse bladen schrijft, uh, een Belgische journalist, Hans van de Wegen, die onder ja. meer een boek heeft geschreven: Wie gelooft die coureurs nog? En dat, dat is iemand die echt, die had columns in de Morgen Standaard, uh, de Tijd en zo. En die, uh, die gaat er wel heel uh, diep, diep op in. Ja. Maar, maar de jongen, dat is ook een beetje zoals hier natuurlijk. Hè. De jongens die in dat wielrennen zitten als verslaggever... en, en die duiding geven in, in, ja. in programma's zoals zo... de avondetappen. Ja. Die, die verbranden zich daar niet aan. Maar he? mensen als Michel Wuits, jullie uh, televisie-wieloverslaggever... Uh, en, en, en de man van binnenuit, de, de wielercoach, José de Kouwer... doen uh -huh. dit wel goed in jouw ogen, denk je, in dat oh. opzicht? Kun je dat beoordelen? Als zijn ze ik, ook uh, um, de zwijgers. Ik, zou, ik, zou ik zou niet weten of ik het in hun plaats beter zou doen. Nee. Uh, dat wil zeggen, je hoort die geruchten, maar ja, je, je, ja. Moet, je moet altijd bewijzen ja, is, hebben. Hè. Mensen verdacht maken is makkelijk. En ik denk, er is een, er is een zekere terughoudendheid toch... Wat, wat die rechtstreekse verslaggeving betreft... om altijd weer dat pad uh, op te gaan van, zou het wel? Ja, ja het moet ook <coughs> nog een beetje taaibaar blijven voor de kijkers natuurlijk. Hè. Je moet niet de hele dag met negatieve dingen worden overvoerd. Ja, ja maar... Kijk, een van de eerste dingen die Rick de Sadel in mij geleerd heeft, en dat, dat gaat terug tot 4 of 75. Dat, toen, ik, toen ik dus uh, als heel jong broekje begon in die sportredactie van de Vlaamse Televisie. Uh, er, wij zijn hele goede vrienden geworden. En Rick zag wel iets in mij, maar die riep mij op zijn kantoortje en die zei. Hou er rekening mee, Karel... dat als je voor televisie of radio ja. werkt, en je zegt over de braafste voetballers ter wereld dat je een gerucht hebt opgevangen... dat hij wel eens eerder stopt met trainen... om in de sporttassen en, en, en achterzakken en portefeuilles... van zijn ploegmaats te gaan kijken of er geld in zit. En dat is een loos bericht, Rik zei zei... Heel veel mensen, voor 70, 80 procent van de mensen... blijft die man voor zijn hele leven een onbetrouwbaar individu. Ja. Dus je moet daar Reis toch wel heel voorzichtig mee zijn. Ja. Maar je mag ook niet dwijpen, vind ik. Ja. Zoals uh, Mart dat wel heeft gedaan met, met uh, Armstrong. Ja. Zometeen uh, Ron van Dan gaan we Cassie terugkijken. Uh, Feyenoord-Twente is de voetbalwedstrijd die om half 1 uh, begonnen is. Ronald van der Geer. 22 uh, voetballers die uh, niet na afloop van de training in de achterzak en de tassen van de medespelers kijken. Allemaal uh, net jongens die het uh, op 0-0 houden na een uh, minuutje of tien. Daar komt Egan namens de FC Twente aan de rechterkant het strafschotgebied van Feyenoord in. En moet uh, Bruno Martens in die een uh, corner weggeven. Het is uh, in uh, kansverhouding 1-1. Feyenoord de eerste via Pelle. Goede actie over de rechterkant voorzet. Schaken halve omhaal van de Italiaan. Redding Marsman. En keeper Mulder moest een paar minuten geleden reddend optreden. Gleed eigenlijk half onderuit op een knal van de meter of 25 van Rosales. Feyenoord heeft iets meer balbezit, maar moet dus nu even oppassen. Want daar is de corner van FC Twente. Maar die wordt uiteindelijk door Bjelland over de goal van Erwin Mulder getrapt. Ja, grote aandallating voor Feyenoord. Toch het ontbreken van Jan Maat. De international die dus een scheurtje heeft in bovenbeenspier. Interland al heeft afgezegd tegen Portugal. En moet vrezen ook voor de deelname aan de wedstrijd tegen Ajax van volgende week. ...te hopen dat hij Europees kan optreden. Jordi van Delen maakt zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord als rechtsachter. Waar dus ook Joris Matthijsen in is teruggekeerd. En Tony Filena, oftewel meer eigenlijk het basiselftal van vorig jaar. En Twente dat wat aarzelend begon is nu wat op stoom aan te geraken. Met Tadić namens de tukkers terug van de blessure. Bal meegegeven in de loop aan Gutierrez, Die loopt zich op de rand van het schafsopgebied vast. Wordt dan bijna weer door Bruno Martens in stelling gebracht. Maar uiteindelijk maakt de een, of de Chileen een overtreding. En mag Feyenoord de vrije trap nemen in eigen strafstopgebied. Feyenoord begon dus met een 3-1-nederlaag tegen Peck Zwolle. Dat is kei en keihard aangekomen, 2-1-nederlaag. En Twente begon met 0-0 tegen RKC. Beide er dus op gebrand om vandaag hier in de Kuip een goed resultaat te halen. 11 minuten bezig, Feyenoord heeft iets meer de bal. Kansenverhouding 1-1, maar de stand 0-0. Hij vant de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. De vliegende kip, Zul van der Waart. Jules. Ja, ik zit 25 meter links van Randert van der Geer, richting de doellijn. Voor de kijkers rechts die nu live kijken, maar dat, dat zal niet, want ze luisteren naar dit programma. Peter Houtman zit naast mij en dat is eigenlijk heel uniek. Want normaal gesproken, Peter, zat je altijd op het veld. Maar je bent ook naar de perstribune verbannen. Waarom is dat? Ja, links ervan. Nou, er waren al jaren waren van de mensen vanaf de tribune klachten gekomen... dat dat een, een beetje een staande weg zat. De plek waar wij uh, zaten. Nou moet ik zeggen... Je hebt wel brede zeg... schouders. <laughs> We zaten in zo'n klein hutje weliswaar. zaten daar doorzichtbaar uh, uh, ja, een soort plastic stof tussen. Maar uh, dat is eigenlijk de reden geweest. Hoewel ik eigenlijk van de mensen nood zelf klachten hebben gehoord. hoor, Want ja, die waren het inmiddels al zoveel jaar gewend. Het was alleen maar gezellig achter mij. Alleen, uh, ja, men heeft dat toch altijd in zijn achterhoofd gehouden. En op een gegeven moment is men uh, daar toch werk van gaan maken. Want... Het enige probleem wat wij hadden, was als er een cameraman... die wilde wel eens bij ons rond het hokje een, een, een, een, ja, wat opnamen maken. En dat werd dan inderdaad uh, niet zo gewaardeerd. En werd uh, heel vriendelijk doch dringend verzocht om uh, ergens elders te gaan staan. Ja, ik maar, heb helaas ook die ervaring, <laughs> want het is niet altijd prettig om op het veld te staan. Ja, dat was niet zo, iets van, uh, wil je zo vriendelijk zijn uh, om je weg te scheren? <laughs> nee, dat gaat hier anders. Maar je zit nu helemaal veilig. Je zit ook droog, met allemaal apparatuur voor je. Ja. Waar ook de muziek vandaan komt en dergelijke. Ja. Je hebt één microfoon, dat is jouw handelsmerk. Daar kondig je alles mee aan. Hoe bereid je nou zo'n voor op, op zo'n wedstrijd? En de, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen bijvoorbeeld? Ja, nou, je hebt dan al een uh, soort voortraject achter de rug. Uh, ja, Jordi Hoop, applaus. 12 minuten wordt meestal wat. Uh, ja, hoe bereid je voor? Ik, ik ben al snel weer om mijn vakantie er ook op uh, aanpassen. Ik ben al snel altijd weer terug. Want de eerste training is tegenwoordig ook al een heel evenement. Er komen duizenden mensen op af. Nou... Aan mij ook altijd de vraag om dat weer een beetje aan elkaar te praten. Even later staat dan weer de open dag uh, voor de deur. We hebben de openingswedstrijd, de reunie. Dus dan ben je eigenlijk alweer een beetje, ja, zit je er alweer helemaal in. Nu de eerste thuiswedstrijd bereid me eigenlijk zoals altijd voor. Ik ben er altijd ruim schoot voor de tijd. Het is vaak ook eerst een, uh, een soort reunie wat je hebt. Want je komt van alle clubs kom je... Oudbekende en bekende tegen en het is al praatje pot. Dat is altijd wel leuk. Maar uiteraard komt het erop aan hoe je... Oh, ik moet even goed blijven kijken, want ons mis ik een moment. Ja, momenten voor de goal van Twente, maar die komen er nu waarschijnlijk uit. Ik kan gelijk live verslag doorgeven. Nou, balletje in het op het middenveld gekomen. Bij Vilena ja, terug. Maar, naar, nou ja, oké. Okay. Het gaat zo door, gaat. door. Maar wat ik je wel wil vragen, Je zei net ook, ja, kijk eens naar die grasmotte mooi. Het is. je bent ook oud-speler hier. Die Kuip moet voor jou dan heel speciaal zijn. En dat je stadionspieken mag zijn. Is dat een voorrecht? Ja, nou ja, fijn. Het kwam waar... Uh, men vroeg mij laatst uh, hoe lang duurde het nu weer. Dus ik moest even terugrekenen. Het was 1998 dat ik het voor de eerst ging. Die de open dag uh, aan elkaar praten. En later de Stadion speaker. Dus dat is alweer het 16e seizoen wat ik uh, inga. Toen men met die vraag kwam, toen zei ik aanvankelijk... Je, je denkt toch niet dat ik als een een of andere dorpsgek ga staan te grillen? Nee, nee. Helemaal op jouw eigen manier. En gezien mijn uh, ja, zeg maar achtergrond met het uh, legioen, met de supporters... altijd een goede band gehad... Ja, kom met die uh, vraag. Nou, uiteindelijk uh, even drie dagen op nagelijks. Ja, oké, okay, maar dan wel op een normale wijze. Kijk, je mag enthousiast zijn, je mag gekleurd zijn. Ben ik natuurlijk ook. Maar ik probeer het altijd wel dusdanig te brengen. dat Je, je mag enthousiast zijn, zeker bij een goal. Dan word ik ook enthousiast. Want je ziet natuurlijk de rood te graag winnen. Maar ook heel reëel ten opzichte van uh, de tegenpartij. Nou, fijn dit te horen. In het tweede gedeelte gaan we even langer praten. Want je doet nog veel meer dingen. Je voetbalt ook, maar je doet ook nog iets in de politiek, geloof ik. Dus daar gaan we het zo meteen in de tweede uur over hebben. Peter, dankjewel. je van der Wart bij Feyenoord, Twente en stadionspeaker Peter Houtman. Karel um, Habers, ik heb iemand aan de telefoon die je denk ik wel aan de stem herkent. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja... Ja, dat zou mijn vrouw kunnen zeggen. <laughs> oh, ik dacht even, jij wilt, mag ik het geluid nog één keer horen? Maar je weet het, Anouk Mertens. Goedemiddag, mevrouw Mertens. Ja. Goedemiddag. Je hebt een Goedem. drukke week achter. Oh, zeg er nog wat tegen Carol? Sorry. En ik, zie, ik, zie ja, me, ik We hebben elkaar twee geleden volgen uh, op okay. internet. Dus uh, in België kunnen we de uitzending daar volgen. Ja. Uh, ja, u hebt elkaar uh, vanochtend wel gesproken. Uh, even, uh, u hebt Li Libelle TV gepresenteerd aan de pers namens Sanoma. Hè? U bent daar de programmaleider. Wat voor zender ja. wordt dat, Libelle TV? Wat voor programma's worden het? Ja, Libelle TV, daar starten we in, in Vlaanderen mee uh, aanstaande donderdag. En, en Libelle TV wordt, ja, zoals het blad een beetje. Uh, een, een, een vertaling van al die, die, ja, die mooie lifestyle dingen die in het blad van die gaan we naar televisie brengen. En dat gaat dan over, uh, ja, uiteraard koken en eten, dat heel belangrijk is, uh, in Libelle en ook in Vlaanderen. Als wat met huis en tuin te maken heeft, mama zijn, mode en beauty. En we brengen ook een, een dagelijkse talkshow. Ja, is dat wat voor Karel uh, Huijbrechts, zo'n uh, programma? Oh, ik denk dat hij zeker mag kijken, ja. Oh. Nee, ik dacht even als <laughs> presentator hoor. Ja. Nee, nee, ik nee, denk nee. niet dat. Uh, Gaat hij niet doen, hè? Dat nee. Nee. Zeg, uh, is daar een markt voor? Dat hebt u ongetwijfeld onderzocht. Hè? Want ja, het is ook uh, commercie natuurlijk. Maar is, is daar wel een uh, grote doelgroep voor te vinden bij u? Ja, in, in Vlaanderen al sinds wel. We hebben daar in, inderdaad onderzoek naar gedaan. Nu, libellen. Grootste vrouwenblad in Vlaanderen. Ik begrijp ook in Nederland dat het ja. een zeer groot blad is. En, en ja, als wij met die vrouwen spraken, zei ze van ja, we, zoek, we zijn eigenlijk op zoek naar, naar een zender die vooral televisie voor ons brengt met, met uh, Vlaamse programma's. Uh, die vooral positieve programma's brengt, uh, ja, ja. die geen belerende of negatieve televisie brengt. En dat is wat we vooral gaan doen. En als je kijkt kijk naar het landschap in Vlaanderen, is er wel ruimte voor. Er is ja. geen zender uh, vandaag die dat doet. Nee, want er zijn wel honderden kanalen natuurlijk. Ja, hier in Nederland barsten we ervan. En er wordt ook wel gedacht over Libelle TV... maar het, het komt ja. niet nog echt van de grond. Althans, het, het is er nog niet. Ja, ik weet niet hoe dat de situatie in Nederland uh, zit natuurlijk. Ik uh, hou me hm. van met België bezig. Ik weet wel dat er vanuit... We zijn natuurlijk uh, behoort op dezelfde groep, samen, uh, Dat er met uh, veel aandacht gekeken wordt naar het initiatief. Dus je zegt nooit, nooit... Maar in Vlaanderen alleszins, inderdaad, er zijn vele kanalen op, op de zender, maar er zijn weinig kanalen die echt ja, lokale programma's brengen. Je hebt heel veel buitenlandse, ja. uh, zenders die rond buitenlandse programma's uh, zich uh, focussen en, en dat is iets wat we niet gaan doen. En, en ja, ik, ik, we zullen zien natuurlijk, we starten donderdag, ik hoop ja. dat de mensen gaan kijken. Het is, het is een klein initiatief, het is een kleine digitale zender die start. Maar al sinds hebben we wel die hele groep van vrouwen... die, die elke week, ja, is meer dan een miljoen vrouwen, die dat blad leest. Ja. Ik hoop toch al sinds dat een gedeelte daarvan daarnaar gaat kijken. God. Ik wens u veel uh, succes uh, met uh, Libelle TV en dank dat u even aan de lijn was. Dankjewel. Anouk, Mertens. Karel, tot straks. Tot straks. <laughs> Hoe lang is het rijden? Um, een uur en een of, kwartier. Een oh, uur en zo een kwartier. weinig maar. Ja, ja. ik denken altijd, België ligt heel ver weg. Hè, maar Groningen nee, maar ligt hier ik... vandaan verder dan Antwerpen. Ja, maar ik, wo ja. ik woon in Braschaat. Waar Nederlanders thuis zijn overigens. En dat, dat ligt op ja. een kwartiertje van Breda. Kijk. Dus het geeft mij de gelegenheid om straks... Als ik hier vandaan kom, dan, uh, dan kan ik nog met een paar vrienden... Naar standaard gaan kijken. Daar gaat u kijken vandaag. Vanavond is dat oh, half is, Ja, ik half kan zeg, want Half drie haalde u niet. Nee. Nee. Dank. Uh, zometeen meer. Tijd voor Ron Vergouwen. TV-deskundigheid duikt uh, met Cassie terugkijken in de geschiedenis van de Nederlandse TV. Naar aanleiding van de actualiteit. En deze week over Nederlandse quizmasters. De roerige geschiedenis van de Nederlandse televisie. TV is een centrum. Vergouwen. Blikt terug in Cassie. Het lijkt zo makkelijk, maar het is het allerminst. Een quiz presenteren. Sommige tv-makers en vooral journalisten kijken er erg op neer. En toch zijn er een paar die dat, al dan niet na hun pensioen, zijn gaan doen. Zoals Harmen Siezen en Kees Driehuis. En sinds vorig jaar heeft ook Philip Frerix de autocue in de journaalstudio verruild voor de vragenkaartjes tussen het publiek. Goedenavond en welkom bij de allereerste aflevering van De Slimste Mens. In Vlaanderen is deze quiz een succes vanwege de humor... Maar in Nederland lijkt, naast Brompot Maarten van Rossum natuurlijk... de houterige en zich iets wat ongemakkelijk voelende Philip Frerix de sleutel tot het succes. En dat lijkt de redactie te weten. Dus die kiezen hun vragen daar ook wel op uit. Welke soa's ken je? Welke synoniemen krijg je voor het woord vagina? Bij welk dier komt er bij een orgasme 1500 liter vloeistof vrij? We zoeken de onderdelen van het mannelijk voortplantingsorgaan. <kijkt> Juist. Uh, en met zijn wat stijve manier van presenteren... grijpt Philip een beetje terug op de quizmasters... uit het begin van het televisietijdperk. In de jaren 50 vinden we daar bijvoorbeeld Theo Eertmans, die op statige toon de quiz Je neemt er wat van mee presenteerde. Wie waren de vader en de moeder van Parisien? Van Parisien, dat was Sam Williams en wel Vee. Ja, ja. En in de jaren 70 en 80 worden de quizzen vooral gepresenteerd... door het type ideale schoonzoon. Zoals Tette Braak, Frank Kramer en, jawel, Fred Oster. Is het meer of minder dan 13, 48? 1029. En toen kwam de man die het vak van quizmaster behoorlijk op zijn kop zette... met warrig haar, druk door het beeld lopend, Willem Ruis. De bal gaat draaien, de bal gaat draaien, 5000. Jongens, hoger dan 5000. Het is een van 5000 gulden. Het kan 10.000 gulden worden. Hoger dan ja, 5.000! Het succes ging wel met Willem Ruijs op de loop. Want de laatste jaren had hij zichzelf niet echt meer in de hand. 18, 19, 20. Maar dat klopt het toch niet? Nee, dat klopt niet. Dan krijgen we die bel. Gaan nou weg! gaan ook weg! Bobbeling! We en hoewel Willem Ruijs natuurlijk meer een showmaster is dan een quizmaster... maakte hij wel de weg vrij voor een hele nieuwe generatie spelleiders die allemaal een beetje op Willem Ruijs leken. We hadden natuurlijk Peter-Jan Rens, maar ook Rom Brandsteder... was behoorlijk ondeugend in zijn presentatie. Hartelijk welkom bij de 27e aflevering van de Showbiz Quiz. Het Showbiz Ballet van Lieke Gelderblom. En het lijkt wel of ze steeds langere benen krijgen... Maar in de jaren 90, begin jaren nul, werden er ook de presentatoren... die geen showballet voor handen hadden, een stuk brutaler. Neem nou bijvoorbeeld Victor Reinier. Die kent u als Vledder uit Baantje en Van Vlikke Maastricht. En hij maakte vier jaar lang in een Willem ruis achtige stijl... de succesvolle dagelijkse RTL-quiz Lucky Letters. Nee, nee vijfde gulden uh, mag je het antwoord zingen maar het hoeft niet maar ik mag ik weet dat je het leuk vindt Kijk ja, maar ik wil gewoon weten hoe het duitse leesteken heet dat bestaat uit twee puntjes boven de u of de o aan bestraf mooi gezongen beetje Amperstrof, Amperstrof, Amperstrof, Amperstrof. in deze periode eind jaren 90 zagen we eigenlijk allerlei soorten presentatoren van de hele wilde brassen zoals carlo Boshart. tot quizmasters met een wat drogere humor, zoals bijvoorbeeld Rolf Wouters. En antwoord op deze vraag is alleen te vinden als je razendsnel gaat bellen. Het antwoord is... Ik leg de, uh, de kaartje neer met de antwoorden. <tie> Maar de laatste jaren zijn grote quizzen en drukke spelleiders een beetje uit de mode. Ook vanwege het hoge prijskaartje dat er vaak aan vastzit. En alleen de strakkere quizzen, zoals 2 voor 12 en met de mis op tafel, lijken onverminderd populair. Met bijbehorende ingetogen quizmasters, al schieten, zelfs die wel eens even uit hun keurslijf. Zelfs een onderkoeld persoon als Kees Driehuizen in per seconde wijzer. Ja, en het is toch mijn club niet? Wat is dan uw club? Ja, de grote concurrent uit uh, het Boze Noorden. Toch niet? Dat is verschrikkelijke Vitesse. Ja, erg, hè? ja, Sorry, maar dat. En dan een Nijmegen. Nee, ik vind Vitesse wel een sympathieke club, maar die hebben zo'n rare voorzitter van lang gehad. Ja, niet meer, hè? Wat ja. ja, was... een rare Ja, moeilijk verhaal, allemaal. Eh, eh, moeilijk. Ja. Dat is gek. Maar ja. Dit allemaal terzijde, we hebben het over. En inmiddels mogen we dus ook Philip Freriks aan het rijtje Quizmasters toevoegen. En er valt van alles op zijn presentatiestijl aan te merken. Maar gelukkig maar, want niets is zo saai als een presentator die nooit een fout maakt. Cassie terugkijken. En Cassie terugkijken is terug te luisteren op de deperstribune.nl. Feyenoord Twente, Ronald. 0-0 na 24 minuten, een wedstrijd die, die wel wat in balans is. Feyenoord had veel de bal, maar creëerde er eigenlijk weinig uit. Twente is langzaam maar zeker ook teruggeslopen in dit duel... En uh, heeft ook wel eens wat dreiging naar voren, maar heel erg overtuigend is het eigenlijk aan beide kanten niet. Het gaat uh, met enige regelmaat mis, waardoor je een beetje het gevoel hebt dat het duel nog op gang moet komen. Twente heeft nu wel uh, de bal met de kleine Ekan, dat is een uh, middenvelder uit uh, Ghana, die uh, als een soort controleur op het middenveld speelt. De andere controleur is Klaasie, die neemt hem de bal af en via Bruno die gaat het maar weer terug. Naar Erwin Mulder, dat is de keeper van Feyenoord. In een kuip die gevuld is, waar de zon niet schijnt. Ook niet voor Feyenoord en dus ook niet voor deze mensen die nu wel naar het puntje van de stoel gaan. Omdat Ruben Schaken aan de rechterkant op snelheid dreigt te komen. In combinatie met pellen. die is goed. Maar dan is het druk en kan Immers nog schieten. En is daar de redding van Marsman. Dat is een hele goede redding van die keeper van FC Twente. En dat schot, nou iets aan de rechterkant van het schafschopgebied. Randje 16 meter van Lex Immers. Als Pelle zich in eerste instantie vast uh, drijft te lopen. Maar Marsman houdt de nul voor Twente en voor uh, Feyenoord. Dan blijft hij dus 0-0 na 25 minuten. Carl Harbrechts, we zitten in de laatste uh, minuten van de wedstrijd. Bij ons uh, in de studio, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, je zei net, België bestaat over 20 jaar niet meer. Wat is, komt er voor in de plaats? Oh, nee, nee, nee, ik zei, als België denk ik niet dat het zal blijven bestaan op de wijze waarop ja. het nu bestaat. Het, uh, de, de structuren zijn veel te ingewikkeld en uh, ja, de, de twee landsdelen zijn toch uh, verder en verder uit elkaar aan het drijven vroeger werd er heel veel grensoverschrijdend gekeken televisie ja. bijvoorbeeld tussen Wallonië en Vlaanderen maar bijvoorbeeld ook want dat miste ik in, uh, in uh, dat overzicht van die uh, quizmasters Berend Boudewijn is toch een mon Goudheid, ja. monument destijds ja. ja. In de jaren 70 keken een miljoen tot anderhalf miljoen Vlamingen naar de Nederlandse televisie om de Bernd Boudewijnkwist te zien. Dat, dat, uh, dat, is, dat was ongehoord. Um, maar nu wat er voor in de plaats komt? Nu wat er voor in de plaats komt, ja, ik denk een, uh, meer zelfstandige gebieden in een verenigd Europa. En ik, ik hoop sterk dat Vlaanderen, zowel economisch als cultureel, uh, werd dik meer aansluiting vindt bij Nederland. Zoals in de... 15e, 16e... Voor eeuw eeuw <laughs> de, de, de, de 17 ja. provinciën zo. Maar, want dan heb je, dan heb je een cultureel-economische entiteit... met ja. hoeveel? 3, 24 ja. miljoen ja. mensen. Die dezelfde taal spreken. Die aan dezelfde delta wonen. De twee grootste havens van Europa. De grootste Rotterdam. De tweede Antwerpen samen. Ja. Ik vind dat wel een interessante piste. Naast je zit Rob Druppers. Ja. Dag Rob, goeiemiddag. Hey, 800 meter loper, zilver in 83. Uh, hou jij wel eens bezig met de perikelen in België? Of denk je dat is ver van, uh, ver van mijn Nederlandse weg? Mm, nou, ik volg uh, het maar wel op afstand. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, hebben ze in België nog atleten van naam en faam? Uh, behalve die mevrouw uh, Hellebouts, geloof ik, een tijdje terug over... Uh, ja, altijd wel hele goede atleten ja. gehad. En, de bekendste is natuurlijk Ivo van Damme. Ja, de Memorial hebben we ja. aan te danken. Ja. Ja. Maar nu, nu de Bordelese... Borlees, ja. Ja, ja dat is een beetje ja, jouw afstand, hè? Dat ja, is dus 400 meter, maar ik, ja. denk, ik, ik zou het wel eens interessant vinden als die een 800 meter zou lopen. Want jij bent ja, de ja. 800 van huis uit. Ja, 800 ja. meter lopen. En die, die hebben ze nog niet in België of niet meer? Uh, niet echt ja. de groter gehad naar Ivan van Damme nee. meer. Nee. De nee, nee, laatste was Kahan, denk ik, die een okay. beetje meer kon. Ja. Nathan Karel, fijn dat je hier was. Hartelijk dank voor de uitnodiging. En graag tot een andere keer. Goede ja. thuisreis naar Bras gaat. Dat zou wel lukken. En Rob, ja spreek zo meteen. Nat en ja. nationaal. journaal. De perstribune is een programma van Max. Landgenoten, denkt u wel eens? Het kan niet gekker in deze krankzinnige wereld. Nou, dan heb ik nieuws voor u.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 Gratis 15 contacten leggen. ematching.nl. Durft u het aan? Dit is Radio 1.